Stoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De twee daders zijn gevlucht. Daarmee Schoof heeft iedereen opgeroepen om hulpverleners met rust te laten... en niet met vuurwerk te gooien. Hij bezocht vanmiddag een brandweerkazerne in Den Haag. Daar maken ze zich op voor de drukste avond en nacht van het jaar. Schoof zei, terwijl wij feestvieren, zijn hulpdiensten keihard aan het werk. En met oud en nieuw aan een bubbeltje? We doen het graag en steeds vaker gaat het om alcoholvrije champagne. Supermarkten en slijterijen zeggen dat ze de afgelopen weken... meer 0,0 bubbels hebben verkocht dan een jaar geleden. Champagne zou dit jaar trouwens niet duurder of goedkoper zijn geworden. Vooral in het noorden nog een bui. Tijdens de jaarwisseling is het zo goed als droog. In het Zuidoosten kan het een graadje vriezen. Op nieuwjaarsdag veel wind, later ook winterse buien en 3 tot 6 graden. En dat was het Nieuws op 538. Dankjewel. 15 seconden over vier. Verkeersinformatie op 35 op Flitsmarkt. Vertragingen zijn er niet, maar er is wel één ambtenaar die niet goed opgelet heeft toen de diensten werden verdeeld. Want er staat er nog eentje. Langs de A9, Diemen richting Amstelveen, Bij Oudekerk en Amstel wordt de Flits. En de experimentenmeterpaal 21.0. Je hebt nog tot vanavond 7 uur om een audi te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering.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 Duizend. Martijn Laagraouw. Goedemiddag vrienden en vriendinnen. Zometeen Pitbull, maar eerst Pink. Get the party started nummer 25. Radio 58. 25. Je kerstkilo's eraf. De 538. Party top 1000. 24. As for money. And give advice. As for advice. get money twice. I'm from the dirty. But let's go nice. Y'all call it a moment. I call it life. and enjoy this moment. What?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 Zeg. en die schiet uit je speakers met de precisie van een gillende keukenmeid... uit een colafles. Met Abba zojuist Dancing Queen op nummer 23. Een hit die volgens de Britse hofhouding van Windsor Castle... zelfs Queen Elizabeth aan het dansen kreeg. De koningin zei ooit... als ik dit nummer hoor probeer ik altijd te dansen. Want ja, ik ben de koningin. En ik hou van dansen. Geldige reden, denk ik. Plus er is toch niemand die je tegen durft te spreken... als je met je gezicht op briefgeld en postzegel staan. Nogmaals, welkom bij de 538 Party Top 1000. 1005 nummers voor 5 nummers. Nummer 22 in de lijst is voor Samuel Welten. Dit is een echte partybanger en misschien wel de plaats van 2025. Echte liefde is te kopen nu op 538. Ik zag je daar staan voor de Harper Club in het licht van de volle maan. Je keek me lachend aan. Je kwam dichterbij. Maar stiekem niks voor mij, maar voordat ik kon gaan, zag ik ineens jou, Maserati, huis op balie. de liefde, trein niet om geld, maar ik klaar. Hou er vast van alle mannen die kwijlen. Een dure koetsietas en een padden jas. Wat ze veel kan ze krijgen. Zij is hier maar ze betaalt ondaan. Ze heeft een. Party top 1000. Gaat al richting David Getta, die is onderweg. Je hoorde I'm good samen met BB Rexa op nummer 21. En je zou denken dat als ieder spaarvankertje in je huis obesitas heeft, dat je precies weet hoeveel erin zit, toch? Nou, David Getta heeft geen flauw idee. Uh, I'm not sure how much I make a year, to be honest. But I guess if you don't know how much money you make a year, that's a good news. <laughs> top, man. <laughs> Ik hoop er dus zo dat ik ooit in mijn leven op punt kom dat ik dit ook kan zeggen. Zonder daarna te moeten lachen. Dit is de lijst met de duizend grootste 538 Party Hits. Die is harder in beweging dan de lokken van Donald Trump in een tornado. We zijn bij nummer 20 aangekomen. En daar staan McLemore en Ryan Lewis. Dit is Can Hold Us op 538. We turn to the Mac. Get up what it is, what it is, what it is, what it is. Looking for a better way to get up out of bed. Instead of getting on the internet and checking a new hit me, shot comes straight walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's. a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 Tricks en Golden in de 538 Party Top 1000. De bankzitters komen eraan met huisfeestje. En we gaan zo meteen even bellen met Peter Pannenkoek, de man die vanavond natuurlijk de oudejaarsconferentie voor zijn rekening neemt. Waar kunnen we op rekenen? Dat hoor je ook zo meteen. 10 9 8 oh, Nee. 6. Ben ik nu weer te laat voor mijn nieuwe zorgverzekering? Nee hoor.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 Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Nu bij Coebloe. Korting op Etna Keukenapparatuur tijdens de eindejaarsknallers. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app. Geniet met de feestdagen. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.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 En nog meer voordeel. 10 oververse oliebollen, naturelle met krenten. Voor een rond prijsje van maar 3 euro. Aldi. da Daan, de tank is bijna leeg. Kom, we gaan tanken bij Esso en meedoen met draai-win. Draai-win? Ja, als Esso-extra's lid maak je kans op geweldige Mediamarktprijzen. Wat dacht je van een PlayStation 5, hè? Oh, yeah! Of draadloze oortjes voor mij. Meld je aan op soextra's.nl en draai en win. En eerlijk voor vanavond: Appleboniers 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi.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 De 538 Party tot 1000 Met nu de bankzitters en Roxy Dekker. Huisfeestje op nummer 18. 538. 18. geef een huisfeestje voor Ik wacht alleen op jou, SVP. Eindelijk een keer met de jongens in de stad. Schandalig, maar we gaan weer naar de vip Kan ik niet, man. Pak mijn telefoon en ik lees iets onverwachts. Er is maar één Bro. Het is pas kwart voor negen, wacht, ik loop wel even naar beneden Misschien moest hij nog iets aan de rol begeven Ik kan hem niet meer vinden, hij stond hier net nog binnen Kreeg hier niet zijn berichtje, zoiets van uh... Schat, ik geef een huisbeestje voor twee Ik wacht alleen op jou, RSVP Vanavond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 Wacht, ik op je ja. 53817 Put your up, put your up, put your up, put your up, put your up, put your up, put your up, get on the floor, put your up, put your up, put your up, put your up, put your up, put your up, put your up, as we can. The Underdog Project op 538. De 538 Party Top 1000. Het was nummer 17 in de 538 Party Top 1000. En op nummer 18 stond huisfeestje van de bankzitter zijn Roxy Dekker. Misschien heb je wel een huisfeestje. Of luister je naar de Party Top 1000 ergens anders... Misschien wel tot aan je enkelbanden. In de sneeuw, net zoals Daphne doet. Hai, vanuit de Oostenrijkse sneeuw luisteren wij hier naar de Party Top 1000 op 538. Hier hebben we geen AI nodig om de mooiste plaatjes te schieten. <laughs> Voor iedereen een geweldig nieuwjaar en veel leuke muziek. Super Daphne. Dankjewel. Als je zelf nog even een bijdrage wil leveren aan de Vrijdag Party Top 1000... nog even een nieuwjaarswens de wereld in wil slingeren, wat dan ook... De F van 538 draait ook gewoon tijdens de feestdagen door. Die is gratis van niks te downloaden en dan ook gratis van niks te gebruiken. Dus als je iets in wil spreken, dan kan hem, mag dat altijd. Je luistert naar de 538 Party Top 1000. Die lijst is zo heet, zelfs je buren denken dat je een strandtemp bent begonnen. Um, net als de Underdog Project. Nu gaan we door naar een dame... Uh, die een soort kruifiaanse uitspraak had als het op kinderen uh, aankomt. Ik bedoel, ja, ik weet niet of je kinderen hebt. Of als je overweegt, dat je er misschien juist bewust voor kiest om het niet te doen. Maar er zijn wijze woorden van J-Lo... Die je misschien nog een beetje kunnen beïnvloeden in je keuze als je die nog moet maken. Zij zegt namelijk: als ik iets van mijn kinderen heb geleerd, is dat ze vooral niet doen wat je zegt, maar doen wat jij doet. Ja, ik las dat. En toen dacht ik, joh, als die kinderen van J-Lo net zulke grote hits scoren als hun moeder, dan is dat toch geen enkel probleem, denk ik, ook wel. Nummer 16 in de lijst is JLO met Let's Get Loud. Hey, hey, hey, hey.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 dat zo'n engel bewaarder op je bed Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Je kunt haar niet zien, als ze zacht zachtjes tegen je praat. Ik weet niet of, dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Marco maken met de engelbewaarder. Ik kan het weten, 5, 3, ik ben er zelf eens door gered. Heb je heel veel hoer mee geroepen? Ja, hè? Nou, maak het uit. Nummer 15 in de 538 Party Top 1000 de Engelbewaarder. Hé, hey, we gaan eens even bijkletsen met iemand die een behoorlijk intensief jaar achter de rug heeft. De 538 Party Top 1000. Het is een traditie die volgens mij al teruggaat tot de oude Romeinen. Het is de Champions League voor cabaretiers. En daarom ben je een hele grote als je wordt gevraagd voor de oudejaarsconferenten. En daarom aan de telefoon de grootste kleine cabaretier van Nederland... Peter Pannenkoek! Ja, goeiedag. Wat een geweldige introductie. Wie ga ik bewaren voor vanavond? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Je mag me gratis voor niks van me hebben. <lacht> hey Peter, leuk dat we elkaar hebben kunnen bellen. Want ik vroeg me af of jij nog een beetje kunt zitten op dit moment. Ja hoor, ik voel gezonde wedstrijdspanning. Maar een klein beetje ijsberen hoort wel bij. Okay. Nee, ja, ik, ik, ik, ik vroeg me af, want ik zie echt alleen maar veer uit je reet steken in recensies die ik lees. <lacht> maar er is nog <lacht> niemand op deze hele aardbol die volgens mij iets negatiefs over jouw co conferentie heeft gezegd. Het is, het is tot nu toe goed ontvangen. Dus ik ben heel blij mee. Ik hoop dat vanavond de kijker hetzelfde vindt. Was het eigenlijk een beetje een dankbaar jaar om mee aan de slag te gaan, 2025? Vond ik wel. Ik, bedoel, ik denk dat de wereldspelers hard het best hebben gedaan om mij van genoeg materiaal te voorzien. Dus dat is, dat is hartstikke goed gedaan. Je hebt er ook niet ja, te schrappen nog? Dit is bijna veel nieuws. Je kan er bijna een zesdelige serie van maken. Ja, want je hebt uh, heel veel dingen laten schieten. Dit was het nieuws, was je niet te zien. Uh, Televisieringen galen, wat je normaal gesproken altijd doet. Was je dat jou ook niet allemaal om de met een streepje te e van de. Audio'sconference uh, aller tijden te maken. Hoe werkt zoiets? Ga je dan echt het hele jaar lang alleen maar nieuws zitten volgen, zitten schrijven, zitten schrappen, jezelf opsluiten? Hoe werkt zoiets? Hoe maak je een audio'sconferentie? Nou, je begint al vanaf 1 januari. Gewoon dingen te noteren. Gewoon niet per se groot stuk te schrijven, maar kleine notities over interessante artikelen, dingen die je opvallen. En waarom ik ook dit als het nieuws en het gaan in heb gedaan, is om ook uh, anders concurreren met jezelf. Ja. Anders ga ik bij dit als nieuws denken, moet ik dat bewaren voor dit als nieuws. Ja, op die manier. Ja. Dat, dat vind ik gewoon niet eerlijk uh, naar beide toe. Dus vandaar, dus eigenlijk vanaf 1 januari begin je, maar pas in, na de zomer krijg je een beetje overzicht over het jaar. Wat voor jaar het nou is. Ja. Dus dan begint het echte werk, vanaf september. En toen heb je besloten dat Marjolein Faber er zeker in moest. Uh, om, ja, nou, Die heeft echt zo ontzettend best gedaan. Die leek er bijna om te doen. Dat, dat kan ik ook niet zeggen. Ik was eigenlijk was mijn doel, laat ik het er niet over hebben. Want dit is al zo gezegd. Maar als je dan vrijwilligers gaat weigeren, een te geven, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, op een gegeven moment... wordt de stuurwerk gewoon... Van, ja, op, je trouwens. komt er niet aan, mee zeggen. Aan Marlijn Faber, nee. Precies, daar is ze weer. Daar is ze weer. Hey, jij hebt dan natuurlijk een beetje het overzicht van 2025. Ik denk, ja, meer dan welke andere Nederlander dan ook. Um, is er na dit jaar wat we achter de rug hebben volgens jou... Nog hoop voor de mensheid of zijn we eigenlijk reddeloos verloren? Er is, absolu is absoluut hoop voor de mensheid, want we hebben het zelf in de hand. Dat is het allermooiste wat er is. Oké, okay, dat vind ik wel een mooie boodschap om, om mee te nemen richting 2026. Um, vanavond is hij op de buis. Je hebt hem natuurlijk al een paar keer uh, getry-out. Maar vanavond is hij te zien voor uh, het hele land. Ga jij zelf kijken met vrienden of familie? Of denk je van nou ik ken hem inmiddels wel, ik ga wat anders doen? Ik ken hem in de wereld zelf, maar ik ben met heel veel mensen van wie ik hou en die willen hem wel graag zien. En ik wil zelf ook even zien of hij goed wordt ingestart. Ja, ik weet of je dat misschien ook zegt, maar even, ja, super stom. Ik heb toch nog een soort paniek dat Marlene Faber ergens aan de knoppen zit bij de NPO om me tegen te houden. Um, dus nee, en dan ga ik eigenlijk meer naar hun kijken hoe zij erop reageren ja. dan dat ik naar mezelf ga kijken. Want daar uh, die ken ik wel wat gezicht. Maar ga je dan ook alles uh, stiekem een beetje synchroon mee zitten fluisteren en kijken of mensen uh, al lachen op het juiste moment? Nou, dat ga ik zeker observeren. Ja, het is afschuwelijk, maar zo controveriging ben ik wel. Ja, goed dus jij zegt, um, lekker zitten en live kijken. Of is het net zo leuk als je hem opneemt en morgenochtend met een brakke knar alsnog even terugkijkt? Och, ik zou zeggen live kijken en dan met een brakke knar nog een keer kijken. Nog een keer. Precies, heel goed. Hij is vanavond om vijf voor half te zien op NPO 1, de audiojaarsconferentie van 2025. Door de uh, ja, one and only, the man, the myth, the legend, Peter Pannenkoek. We gaan ervoor zitten, Peter. Dank je wel. En ik wens je ook een fijne conferentie vanavond. Hey, en een fijn uiteinde man, Hetzelfde, groetjes. Hoi. Mazzo, oi. 538 Party Top 1000. Ja, de man, de myth, de legend Peter Pannekoek dus. Vanavond vijf voor half elf NPO 1, de Audiars um, Ik heb inderdaad nog geen negatieve recensie gezien. Dus uh, ja, wij zijn is uh, meekijken eigenlijk. Uh, nu even meeluisteren naar de ontknoping van de 538 Party Top 1000. We hebben nog een aantal hele grote bangers te gaan. En we zijn aanbeland bij nummer 14. En daar staan Avicii en Allo Black.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 So that's fine by me So wake me up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 ...kant op en dat is richting 6 uur... ...en richting de nummer 1 uit de 58 party Top 1000. All aan die appnet een linkje naar onze eigen site... ...naar 58.nl met uh, daarna het artikel waarin je dus de Top 1000 mee kunt lezen. En hij zegt, joh, de Top 10 staat er niet op. Daar hebben we expres gedaan. Dat is om het allemaal een beetje spannend en zo te houden... ...dus als je blijft luisteren hoor je vanzelf... ...wat de 10 allergrootste partybangers aller tijden zijn... En vlak voor zes uur hoor je wat er op nummer 1 in het recht is gekomen. Voor het zover is dus nog heel veel lekkers te gaan. Maar ik dacht, joh, we hebben ook nog een 50 Smash deze dag. Zonder om die er ook niet even een keer tussendoor te fietsen. Maar dit is ook een behoorlijke beuker, hoor. En voor Jack en de Mel, Rivers daarom nu op Radio 538. I know I will be